Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Tien jaar na de invoer euro moeten de euro munten en biljetten het nog steeds zonder bijnamen doen. Volgens het genootschap Onze Taal blijkt daaruit dat de Nederlanders de munt nog steeds niet omarmd hebben. Ten tijde van de gulden heette bijvoorbeeld een munt van 10 cent een dubbeltje en een briefje van 25 een geeltje. Bij de intreden van het 100 gulden biljet met een vogel erop heet het biljet al heel gauw snip. Geen enkel eurobiljet of euromunt heeft in de afgelopen tien jaar zo'n soort bijnaam gekregen. Grootschap onze taal zegt dat iets pas een bijnaam krijgt als het geliefd, omarmd of aaibaar is. En dat is de euro kennelijk nog niet gelukt. Inwoners van Samoa hebben al voor de jaarwisseling uitbundig feest gevierd.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 Wat leuk. Ja, gezellig. Ja. We gaan gewoon nog even door. We gaan gewoon nog even door. Het laatste dag van het jaar, we maken er nog even een klein feestje van natuurlijk. We hebben straks nog wat uh, krantenberichten. En inderdaad wat uh, geinige plaatjes. Soms deze plaat van de koeks. Is it me? Is it you? Is it the times we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us. To introduce the show I need someone just like you Nog steeds muziek maken, en toch elke keer dat je denkt: van Pff, Nou, het is toch best wel weer een lekker plaatje wat ze hebben gemaakt dit jaar, hè? Eh? Ja, dat is volgend jaar, precies. Volgend jaar moet je maar afwachten, we dan maken The cooks en It's Me van de laatste CD, waar ook uh, Junk of the Heart op stond, natuurlijk. Dus uh, dat we volledig te zijn. We Albert -Jan werd net door Albert-Jan Voswerger gemeld... dat uh, Goedemorgen Zandvoort... Uh, is vandaag niet vanwege 31 december. Het is een nationale feestdag namelijk. Oh ja? Ja. ja en... Wij zouden het ook het idee dat hij vandaag dubbel betaald kreeg. Ik denk, hoezo? Oh. Ja, ja, toeslag, het is 60% toeslag, toch? Ja, zegt hij. Oh ja. Uh, oh. Joepie, uh, da boepie. Jawel, het laatste dag van het jaar. Daar gaan we, daar gaan we er nog iets leuks van maken. Dat is ook Volgende week trouwens wel weer Goedemorgen Zandvoort. Hè? Dat je niet denkt van, uh, waar zijn ze naartoe? Wow, nee, daar zijn ze niet naartoe. Nee, dat zijn ze niet. Ze zijn gewoon hier in Zandvoort lopen ze rond. Gewoon even bij te komen. Want Kom, man, want hebben ze er een hoop energie in gestopt. Ze hebben dat echt een, een zwaar jaar, jaar gehad en ze dachten ook: dit kan gewoon niet dit jaar meer. Want straks moeten we het weer over dat hek hebben. En daarom, en daarom oh. hebben ze gewoon gezegd van, doe jullie het maar. Ja. Tremel, trappel, trappel. Nou, vertel maar. Ik sta. Nou ja, ik, ik... ik heb hier zelf nu uh, uh, ja, het dagblad van vandaag. Yeah. En hier zien we dus ook dat uh, Job Smeets, die, uh, die is mooi weg. Die, ik ben niet voor commentaar uh, nee. uh, aanwezig. Hij heeft natuurlijk twee dagen heeft hij bij, achter elkaar bij uh, de Wereldraad doorgezeten. En yeah. de ondervraging. Hij gezicht echt voornamelijk op het hek. En het Groninger tafelkleedje. Nou, in de krant staat nog ook een uh, ontwerp. Het heet tabelen. En dat is dus gewoon een tafel. En het, uh, de onderkant waar de tafel op stond. Dat is dus gewoon ook een uh, soort heel groot iets. <lacht> ook weer een of andere, uh, hoe noemen we dat? Zo'n uh, ja, ze... vernichtingstoren uh, waar, waar rook uitkomt. En nee, dan ik... rust daar de tafel op. Ja, tekenen. nou wacht. Ho, laten we maar niet... daar gaan we het nu verder niet over hebben. Nee, maar ik... Ik... laat het even toelichten. Dan denken nee. denk, mensen dat het allemaal weer schoorstenen zijn van nee. uh, concentratiekampen. Ja, dat zijn normale schoorstenen. Ja. ja, dat zijn gewoon schoorstenen. Die naast elkaar zijn geplaatst waar rook uit vandaan komt. En uiteindelijk hebben ze de bovenkant er ook plat gemaakt waardoor je een tafel krijgt. Ja, Het is, eigenlijk gewoon... stijlvol. Het is stijlvol dat. Ja. Het, het is gewoon, uh, hoe noemen we het? Uh, de, de hoogovens hier ja Over een palen. Ja, precies. Maar ja, in ieder geval, er is een brief gestuurd. Bob Smees besloot toch uh, wat verduidelijking te sturen. Hij zegt, in ons werk zoeken wij zonder censuur naar het meest doeltreffende archetype of icoon. Het icoon, het past binnen de opdracht, maar ook binnen het oeuvre. <lacht> en zij zocht dus naar het perfecte icoon om de gestelde opdracht zo duidelijk mogelijk te duiden. Ja. Zonder de beladenheid nee. en te, met de, afgeleid, te verhullen. Ja. Nou ja, er, er staan een hoop uh, brieven in de krant en zo. Het is zelfs zo, er is ook harde kritiek gekomen van onze ex-burgemeester. Ja. Ja. En ook weer anderen die piepen over dat uh, onze eigen burgemeester niets zegt. Maar ik moet eerlijk, eerlijk zeggen, als je gewoon de, de, uh, het uh, ontwerp ziet... wat er dus ge... ingediend, ingediend is... Ja. daar zie je dus gewoon alleen maar drie palen. En je ziet dus gewoon die rook die naar elkaar toe gaat. En that's it. En dan die zie je it. bij de hekken nog staan van, uh, dat het een uh, bepaald soort uh, metaal is en zo. En dat was het. Ja, en dan en... denk ik van ja, ik zie daar als je dat helemaal nog niet weet... en nee. je zit er niet verder te kijken... Ik denk niet dat er wel soms de welstandscommissie in eerste instantie denkt van... Nou, waar zou het op... Kunnen lijken. Ja, ja, ja die, klok ook, die klok mist ook. De klok met, zat er niet bij. Met die Duitse tekst of Latijnse tekst. Die zit er niet bij. Die ook bij het concentratiekamp aanwezig was. Dus dan krijg je zelf. Ja, het is een beetje een apart iets. Ja, dan mag je nou naderhand. Ja. Als je nou, nou zo'n bouwvergunning goedgekeurd is. He, ja. Nou, want ja, het zijn gewoon twee, drie palen. Ja. En uh, die rekken gaan waarschijnlijk automatisch open. La la En ze hebben dan gewoon. Het verbonden met rook. Of met, met groen. Ik zeg al. Je kan er ook Michelin mannetjes van maken. Ja, je hebt er blote vrouwen van gemaakt met een grote borsten. Ja, ja, er zitten een heleboel borsten in. Ja. Maar in ieder geval. Ik had zo van, nou, als dat dan zo klaar is en je gaat naar de hand, ga je eens hoots doen. Ja, nou, dan moet je dan weer iets indienen. Nee, want je hebt de bouwvergunning voor dat ding. Hoe kan jij zelf je ding invullen? En je doet bijvoorbeeld aan de binnenkant uh, dat bordje. Dus ja, dat ik, vind, bij, ik, ja. Vind het, ik vind het zo, het ja. zo kinderachtig dat ik denk, jezus, kom op, zeg je, bij hier moet je van afblijven. Ja, dat is waar. Ik bedoel, het is leuk dat je een kleine ketel neemt en die maak je 30 keer te groot. En dan verf je hem goud en dan denk je, wauw, kunst. Ja. Je neemt een houten stoel, die maak je in plastic. Wauw, nog grotere kunst. Maar om iets uit een concentratiekamp te nemen... en te zeggen van ja, een hek is iets wat, wat we niet leuk vinden. Laten we dan een hek van maken wat we echt helemaal niet leuk vinden. Kom op zeg, Verzin is wat anders. Het is een goedkope kunst. Ja. Over een rug van anderen daar geld aan te verdienen. Maar nou, het is ook moeilijk, want je belaadt gewoon het uh, huis waar het omheen staat geef je ook een hele lading. Dan denk je al van, wat gebeurt daar? Wat, daar gebeurt, ja, wat gebeurt daar in huis? Dat weet je niet, hè? Dus dat dat wordt je... ook wel spannend. Ja. Dus, nou ja we, we zijn er nog het schijnt, niet aan voorlopig toe. Voorlopig schijnt het afgelast te zijn. De hele zijn ja, heel... En er uh, wordt ongetwijfeld worden er weer uh, nieuwe kennisgevingen over gegeven in de komende weken, maanden. Ja. Maar uh, ja, ik, ik weet wel van, uh, we hebben zeker uh, diverse excusesbrieven ook gezien. Ook brieven, beschuldigingsbrieven. En uh, ja, iedereen distanceert zich ervan. En dat is ook wel terecht. Het denk is ik. ook terecht. Gewoon. Het, is, het is nog even 50 jaar te vroeg om zoiets te doen. Ja. Ik zeg 50 jaar te vroeg. En ik wil niet zeggen dat ze een vooruitstrevend zijn. Het is gewoon het is te goedkoop, dit. Het is echt te goedkoop. Dat kan je gewoon niet maken. Soms, soms. She calls and says. She can't see the wood for so many trees. She pulls it out to me. So I talk. Down, get her feet back on the ground But what will meevallen. Betolf, Nederlands bandje. Ja, het is eigenlijk één man. Mister, Mister met de, nou, wel met de begeleidingsband natuurlijk. Mr. Light. Yo, de grote hit. Die had ze in uh, afgelopen jaar, was ze iets met een meisje geloof ik. Hè? Een roodharig meisje. Dat is echt te triest het paadje. Maar ja, als je maar op juist punt uitbrengt rond de carnaval, dan gaat het altijd wel een beetje lukken om zoiets uh, als hit te krijgen. Het is uh, kwart over tien. En de goede morgen Zandvoort. Uh, vandaag geen uitzending, volgende week wel. Dus schakel dan gewoon weer in. Er uh, waren wat berichten dat ze weggekocht waren, maar het was, dat waren geruchten. Het was helemaal niet waar. Ja, sorry, ik zal het niet meer doen. Daar werd ik voor gestraft. En dan mag ik een week lang geen radio maken, maar volgende week zit ik hier gewoon weer. Afgelopen jaar 2011, het jaar van allerlei leiders zien opgestapt zijn. Leuk om dat even door te nemen ook. Berlusconi, weet je wel, die zit er nog wel, maar het is bijna met hem afgelopen gewoon. Uh, Maladits, die zit hier natuurlijk gewoon in een hotel, hier in Nederland. Uh, Bin Laden is gesnijpt. die is niet meer onder ons. En Kaddafi uh, ook, nou niet, die is geradbraakt gewoon. Die is gewoon zeg maar achter op de wagen gegooid, Toen hebben we een rondje gereden met, de, met zijn maten. Dat heeft hij niet overleefd. Mubarak is ook weg. Dus laten we hopen dat hem dit tempo doorgaat. En dan komt het allemaal goed in de wereld. Tja, 2012. Wat gaat het worden in 2012? Ik zie al wat voorspellingen. De broekriem moet nog strakker worden aangehaald. En uh, mensen met kinderen die zijn vooral de dupe. Want daar wordt flink op bezuinigd. Dus mocht je kinderen hebben... En vooral, kinderen, vooral uh, als je drie exemplaren hebt... Dan krijg je een stuk minder geld van de staat. Dus... Uh, Sterk, dames en heren. We hebben nog de muziek voor u klaarstaan. Zit u daar op te wachten? Dan draaien we dat gewoon voor u. Helemaal geen punt. Alex Clare. Wat een knijter, een knijter van een hit. Mad dog of the Middle East. Ja, die hebben we ook opgelost. Is, eh. Uh, ja, Alex Sorry, we hebben we inderdaad kwijt. En too close. Er is geen of ofzo, laat me zitten. maanzinnige plaat. Meeslepend dramatisch. En toch droosbaar hè? Er is niks aan de hand. Er is geen bom ofzo. Oh, nou is goed om te weten. Is er geen bom ofzo? Is er een bom? Dat is een paniek. Weet weet zo'n aparte stem heeft die man. Ja. Uh, een sympathieke stem eigenlijk. Het is wel grappig. Dan gaat hij dus staan. Dan gaat in dat was afgelopen jaar om even, nog even wat hoogtepunten eruit na weet te je pakken, nog, herinnert u deze nog? Nog, nog, nog? nog. Weet je, dan gaat hij dus staan in het. Uh, was het ook weer het. Uh, hoe heet het gebouw nou? Een concertgebouw? In. in uh, in Amsterdam, hij gaat staan. Hij wil eigenlijk uh, de mensen toespreken. Uh, er is geen bom ofzo. Wat is er een bom? Ah, ah, paniek! Het, het, geen, dat wordt nooit gehoord, weet je wel. Eigenlijk. Geen bestaan die denk, uh, denk niet aan een roze olifant. Wat? Een roze olifant die bestaat er helemaal niet. Denk niet aan een roze olifant. Oh, hoorde ik niet joh. Maar die man probeert dan geruststellende woorden te spreken. Iedereen raakt in paniek. Hoewel de koningin niet. Die zat gewoon rustig op de zolderzois van. Ja. Het ah. is gewoon weer zo'n... Uh, die, die weinig begeleiding krijgt. Die, die, Daar hebben we geen heb, geld voor. Dus, ik uh, heb mijn kogel weer in een corset aan. Dus ja. voor mij kan niks gebeuren. En mijn kapsel is mijn helm. Dus is er kan uh, niks door. Ja, ja precies. Dus uiteindelijk hebben ze hem natuurlijk ook te pakken gehad. Ladies and gentlemen, we got him. En afgevoerd. Daar ah. horen we nooit meer wat van. Never, never ever. Nee, net zoals met Wesley. Wesley W. van W. Die <laughs> zit ook, ook levenslang... Nooit meer iets van. Levenslang gevangenisstraf uit. Yes. Standig dikke man die helden kon lopen en dacht zo. nou, ik wil ook een balletje meetrappen. Waar is die bal Oh, pak die trekker. Ik pak die keeper wel even. Slaan wel even. Ik schop hem gewoon zo kont. En ja. een beetje ook. Nou, het werd even andersom. Die keeper ja. pakte hem even gewoon. Zo, drie hoppa. keer bijna. Hoppa. Ik heb uh, over konten gesproken. Ik heb een artikel voor. Nou, dat is iets voor. van jou natuurlijk. Weer. Ja, mm, heer, ja, ja, ik ben Heerlijk. wel gek. Op, op lekker, uh, willen. Er is uh, in Japan is er iets nieuws... Uh, in, in ontwerp. Ja? Ze zijn bezig met ontwerpen van een systeem waarbij de billen van een chauffeur dienen als unieke sleutel om de auto aan de praat te krijgen. <laughs> Vind je dat niet geweldig? Nee, Het is een biometrische scanner die speciaal Uitgerust is om je te identificeren. Ik weet niet of het effect heeft als je dan afvalt of niet. Dat weet ik niet. Wat is dat nou voor een ding? Ja. Ja, ja. ja wat zit daar nou wel raar? Ik ga eens naar de dokter gaan. Maar de scanner wordt nu al ingezet om andere unieke delen van het lichaam te herkennen. Zoals dieren mm. of vingerafdrukken. Dat is het goed voor een nieuwe dekens. soort. Ja, en een nieuwe soort is door middel van 360 sensoren in staat. om een 3D-profiel te maken van iemands zitgedrag. En die kan de persoon aan de hand van deze gegevens herkennen. Dus nooit meer een probleem van gof, we zijn maar autosleutels. Nee? Dus Japaners denken zelfs ook oh, paswoorden op computers met deze techniek. Geheel heel overbodig te kunnen maken. Want alles wat u nodig heeft is uw unieke beeldpartij. Ja, het komt, het komt mooi terug weer. We, we beginnen van dit radioprogramma om acht uur. Van is is vlak voor gekregen een tele telefoontje van Jolande. Je zei zoiets van... Ik ben uh, mijn fietsleutel die kwijt. Ja, Maar met, met dit soort uitgang is er straks gewoon iets ingebouwd in je zadel. Je oh, gaat erop geweldig, zitten. geweldig, ja. En hij gaat van slot af. Ja, dat is wel een goed plan eigenlijk. En dan toch... Uh, kan je geen fiets heb je sloten mee nodig? Nou, ze zeggen dat het enige wat er nu moet gebeuren is het invoeren van de sensoren in de odestoelen. En ja. fiets, dan natuurlijk. Ja. En dan zouden de eerste modellen met deze technologie al in 2014 van de band kunnen rollen. Zo. Nou, dit zijn toch wel weer leuke berichten. Als ze het halen, hè? Want 2012 is dan voorbij. Ja, nou, ja, ik, vind, ik vind het echt een creatief dag gewoon. Ja, heel erg. En ja. ja, ze zouden natuurlijk al iedere scan, hebben ze al, maar nu hebben ze een kontscan. scan Ja. Ah. ja. Zij krijgen ook een borstscan. Oh. Je, dat is ook wel. Uh, volgens ja, mij, mij willen mannen die ook graag ontwikkelen. Er is vast ook nog een penis scan voor onder de dekens. Want ja, sommige mensen hebben ze op de weg staat. Ja. Dat je straalt met dus bed bedlicht dat je denkt: van, is dit wel de juiste? Dat maakt me ook niet uit Doe die scan er maar even langs. <laughs> dat maakt je toch niet uit? Zwaar zegt hoor ik dat de achtergrond? Ja, lijkt het wel een beetje op. Niet nee, digitaal nee, nee. voor te horen. Metaalgelarde. Grizzly Bear. Zo heet het. Oh, Grizzly. Oh, dat was je mooie documentaire afgelopen jaar van Timothy, uh, ja. Timothy uh, Huppelpup, die de twee beren was aangevallen, was documentaire op de televisie. Dat was echt heel grappig om die randenbiel in een beschermd gebied ging hij opkomen voor de Grizzly ja, Bear. Met de Michael Jackson stemtje I Ja. het wel. So Oh, ja, dat is echt zo uh, aangrijpend om die man bezig te worden. I love it. Ik love it. Ik love it. <laughs> het is een, echt een idioot. I love, was het een... I love you. I, love, I love, you. love you. Oh. Ja, geweldig. Is dit Michael Jackson? Nee, dat is net Michael Jackson. Yeah. maar dat was het niet. Nou goed, helaas. Ja, hij ging niet dood. Ja, ja hij oh, ging niet ja. dood. Ja, het was oh, zielig, zielig. Nou, ik vind het wel treurig. Het goud is het afgelopen jaar duurder geworden. Ja. Maar zilver goedkoper. Dus het is ook wel zo leuk om iets anders te kopen. De prijzen van goud die zijn dus met 10% gestegen. Maar van zilver zijn ze wat 9,5% gedaald. Oh. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En Silver uh, ging in 2011 voor het eerst in drie jaar tijd in omlagen. Hij sloot op 27,91 dollar per ounce. En het, uh, nadat hij het jaar daarvoor bijna was verdubbeld. Want begin mei klom hij tot bijna 50 dollar. Dus zo. moet je nagaan hè, hoeveel dat scheelt. Het is, het is al 23 dollar goed, goedkoper geworden. Dus nou dan wordt het tijd voor weer een leuk armbandje of zo. Ja. Ja, ik zit er ook een beetje over na te denken. Ja, misschien ja, ik toch vind Het is op zich best wel mooi. Ja, het kan een beetje zwartig worden of zo, maar het ligt ook aan, aan jouw eigen chemie. Ja, Genie, ja klopt. Ja, ja, dat is wel waar. Ja. De Nederlandse Somalische ex-politica Alin Hishali, eh, Alin Heer, Heer, Heer Ali ja. is bevallen van een zoon. Oh, oh. Het jongetje heette Thomas Hershey Ferguson. En de vader is de Britse historicus uh, Nial Ferguson. En Ferguson heeft al drie kinderen van, andere, van een andere vrouw. Bij een andere vrouwen, Oh, heeft er zoveel. Hij is nog niet officieel gescheiden. Hij uh, ontmoette Hershey Ali in 2009 op een feestje... voor de 100 meest invloedrijke personen. En jawel, daar stond zij natuurlijk ook in de top 10. Dus dit is een buitengewoon kind. Als je me nou je hebt geboren. Ja, oh. en het schijnt oh. namelijk dat het aantal kinderen in Nederland fors stijgt. Want in 2009 werd bijna de helft van de kinderen in ons land geboren bij een niet gehuurde moeder. Oh. Terwijl in 2000 was het nog maar 24,9 procent. En ben je, heb je ook bijgedragen eraan? Ik heb er ook aan bijgedragen. Ja, en ik ook. Mijn eerste kind ook. Mijn eerste kind was ook niet. Uh... Maar je hebt het uiteindelijk wel geëcht. Door ja, het ik het trouwen, heb, he? ja, precies. Ja. ja, Ik ben er wel getrouwd. Ja, de traditionele gezinsvorm is aan het uitsterven. En de stijgende trend wordt vooral veroorzaakt door het afbrokkelen van de traditionele gezinsvorm. Stelletjes krijgen wel vaak kinderen, maar willen vaker pas trouwen als hun kinderen bruidsmeisje kunnen zijn. Dus uh, ja. Maar het verbaast me wel dat die Ayaan. dat ze haar kind geen Theo heeft genomen, geen Theo? Ja, de Theo van Gogh. Ja. Ja, ik toch had een soort van Doe- tweede naam Theo of zo Ja, ik, ze is toch een beetje vernoemd. Om hem toch te eren, want uh, hij is toch... Nou, niet voor haar echt, maar ja, toch... Uh, ja, het, ze hadden toch wel een goede band, die twee. Dat vond ik toch wel heel apart. Ja, het is net of het geweest is. En ze is ook van uitboding verdwenen. Ze heeft geen binding meer met Nederland. Ik denk, ja, nee, dat had wel, had wel iets... Ik had hem mooi gehad. Theo Wat? is toch een mooie, mooie naam in de Amerikaanse. Ze woont toch in Amerika? Theo. Ja, Theo, Theo. Ferguson. Dat ja. was een hele... Volgens mij heeft ze het wel overwogen... Maar ja, dus nou, het... Thomas, Tio, ja, de eerste twee letters zijn in ieder geval hetzelfde. En de O ook. Ja, oh, oh ja is beste het... Wilco. Oh. Beste Jolanda. Ja? Oh. Is genoeg geweest. Oh, Echt? Tot volgende week. Oh. Ja, tot oh. volgend jaar. Je ja, overvalt me wel een beetje, ja. Maar, maar nou, goed. dan wordt het tot volgend jaar dan? Dan wordt het tot volgend jaar. Nou, wij zeggen. We willen jullie dit jaar niet meer horen, gewoon en zien. We zijn er helemaal klaar mee! Wegwezen je we even op? Maak nee. er wat leuks van. Een goede, prettige jaarwisseling. Kijk uit met vuurwerk. Dat doen wij ook. En dan zitten we volgende week gewoon weer tegenaan. De ja. te oude hoeren. We hopen dat jullie gewoon er weer bij zijn. Tot ja. volgend jaar. Tot volgend jaar. Hoi.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 <laughs> I consider mediocre yeah. I want my bank accounts Like Cardinal Slims Or at least a mini Oprah Woo! Baby, just close your eyes And imagine any part in the world I've been there yeah. I'm like global warming They think I just started Heating things up But I've But been here I I Travel, that's that's that's travel that's through time zones Give me some of my marker And it's on Enrique Iglesias Translation Enrique Churches Confessional Dímelo todo de tu hombre Yo me hago en So no te preocupes Baby, for real Because you gon' like how it feels Woo! Fijne dagen en een voorspoedige start.